De Tweede Kamer geeft steun aan het besluit om 368 militairen naar Mali te sturen. Ze gaan deelnemen aan een VM-vredesmissie in het Afrikaanse land. Behalve de regeringspartijen, VVD en PvdA... stellen ook CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie, 50PLUS en SGP in met de missie. Alleen PVV, SP en de Partij voor de Dieren zijn tegen. Eerder vandaag beloofde minister Hennis dat ze erop toe zal zien... dat de Nederlandse militairen de beschikking krijgen over transporthelikopters. Dat was een eis van de Kamer. Als het aan hennes ligt worden die helikopters geleverd door andere landen die aan de missie deelnemen. In Bangladesh is politicus Abdul Kader Moula opgehangen. Doodsvondens werd vanmiddag voltrokken in de gevangenis van de hoofdstad Dhaka. De 65-jarige leider van de islamitische oppositiepartij Jamaat-e-Islami was eerder schuldig bevonden aan onder meer massaslachtingen.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 in een brief aan de curator van het bedrijf laten weten. Die wil dat het vlees gewoon wordt verkocht. Het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook kans op nevel en mist. Temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Morgen eerst grijs en nevelig, later op de dag ook zon. Dit was het NOS-journaal. AWB Verkeersinformatie. Het is bijna gedaan met de avondspits. Alleen rond Amsterdam en Utrecht staan nog een paar files. Deze springen eruit op de A4 Amsterdam-Den Haag. Na een ongeluk bij Hoofddorp nog twee kilometer, want de rechte rijstrook is daar dicht. Goed nieuws vanaf de A12, Den Haag-Utrecht. De rijbaan bij Woerden is helemaal vrijgegeven. Nu die 11 kilometer file nog wegkrijgen tussen Gouda en Woerden. En er is een ongeluk gebeurd op de A27 Utrecht-Breda. Dat verklaart de file tussen Utrecht, Veemarkt en Knauw-Blutnetten 4 kilometer.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 Het worden bijzondere concerten. Het Nederlands Symfonieorkest en het Gelders Orkest... die samen Malers Vijfde Symfonie uitvoeren... met het bloedstollend mooie Adagietto voor strijkers en harp. Wereldberoemd geworden door de film Death in Venice. En als er één man is die deze twee orkesten... naar grote hoogte kan leiden, dan is het onze gast. Een van de eminente dirigenten van het land. Hier is Ed Spanjaard. Uw presentator is Petra Possel. En dan moet u thuis weten dat Ed Spanjaard echt de bescheidenheid in, in de hoogste eigen persoon is. Dus met hele grote ogen toch hier naar zat te luisteren. Hè? Eminent en dat soort. Ja. We zaten eigenlijk vlak voordat we de lucht in gingen... even te kijken naar een artikel van vandaag uit de Volkskrant. Magazine Volkskrant. Ja, ik, ik heb het nog niet kunnen lezen. Of niet Magazine, de bijdrage, zeg maar. En dat gaat dus over een led, een dirigent... die nu alle toporkesten op de, op de box staat... bij alle toporkesten, Andries Nelsons. 35 jaar, een supermaestro wordt ja. hij genoemd. Is hij dat ook? Ik denk het wel, ja. Weet ik, je heb nog, niet? Jawel, ik heb nog niet zo vaak gehoord. Maar het feit dat hij hier vaak dirigeert, geeft al aan dat het concert gewoon heel hoog heeft zitten. Ja, en hij is dol op het concertgebouw. Ja. Hij heeft het al een goede Bordeaux genoemd. Dus daar heeft hij meteen een hele hoge kwalificatie weggegeven. En er wordt nu gefluisterd dat hij misschien de opvolger van Maris Janssons is. Omdat Maris Janssons met zijn gezondheid uh, kwakkelt. Ja. En dat hij eigenlijk op deze manier gescout wordt. Gaat dat zo, denk jij? Ja, ik is vind... Is dit een logische gedachte? Dat vind van? ik wel. Ik vind heel terecht dat, uh, uh, dat een, een orkest, de dirigente die ze het best vinden, geregeld... Germanisme, hè? maar dat mag wel in de week ja. van Maler. Um, ja, ik heb, uh, ik heb uh, een repetitie van hem gehoord een jaar geleden van uh, Vliegende Hollander. Erg goed. Echt, uh... En is er dan ook altijd een heel misschien restpijntje ergens van. Dan is dus de grote eminente Ed Spanjaard gepasseerd. Nou, nou, nou, dan kan je een heleboel... Dan, dan, dan sta, ik in een, uh, sta ik ook in een voorname rij van Nederlandse dirigenten... Die, die afgewezen is. Ja, bedoel... Daar hoog. ben jij helemaal niet mee bezig? Nee, he, bar weinig. Maar ik moet, mag wel even zeggen dat het dirigeren van het Concertgebouw... Uh, is, is iets geweldigs natuurlijk. Ja. Huh? Sowieso. En ik heb dat, uh, jij bent daar graag... Dat plezier heb ik de laatste dertien jaar toch vrij vaak mogen smaken. Ja, en dat is ook heel goed ontvangen. Dus zo gek is het nou ook weer niet dat ik opper dat het ook wel een leuk idee zou zijn als het Spanje daar gewoon de baas zou worden. Nou, het, is, het is verstandig dat ze een jonger iemand zoeken. Denk ik. Waarom? Nou, er meer, zit meer rek in. En, uh, ze hebben veel kwakkelende chefs gehad hè, de afgelopen jaren. Ze jaar. hebben vrij veel kwakkelende chefs gehad. En op een gegeven moment, misschien is het ook wel, kom je in een, in een categorie van mensen nog even wachten. Tot je echt. Uh, ja, net, net als een wijn. Hè? Mijn vader had een geweldige wijnkelder. Op de juiste temperatuur. Yeah. En dat met een zekere leeftijd. Volgens mij ben jij op een perfecte rijping op dit moment. Oh, dankjewel. Ja, ik heb dat niet zelf bedacht. Om mij heen wordt dat ook permanent gefluisterd. Het Spanjaard heeft de laatste jaren een enorme is, is enorm lift ingegaan. Dat heb je zelf ook zo ervaren, wat ik nu zeg eigenlijk? Uh, pff, nou, dat weet ik niet. Weet je, het, het, uh, Nederland heeft, uh, vindt het fijn om zijn... Uh, Z zijn muzici, denk ik, zeker zijn dirigenten, uh, worden graag van een etiket voorzien. Mm -hmm. En het nieuwe ensemble, waar we, denk ik, straks nog over komen. Een geweldig zeker. ensemble voor nieuwe muziek. Dat Jouw is ensemble, feitelijk? Ruim 30 jaar. En ja. dat is een tijd lang het belang mijn belangrijkste verschijningsreden op de Amsterdamse podia geweest. Dus ja. toen heette het dat ik vooral geschikt was voor moderne muziek. En uh, toen ik chef uh, werd, was. In Limburg, In Limburg ja. wat uh, een dozijn jaren en nog veel meer daarvoor... Uh, als, als losse figuur waren het, uh, waren het weer de Broekners en, en andere dingen. Ja, en dan uh, heb je toch uh, Cozy van Toeten gedaan... En, ja. en bij het Orkest van de 18e eeuw. En je, je, het, is, het is heel gevarieerd... Ja, het is heel gevarieerd. En daarom praat men ook anders over het Spanjaard. Zo gaat dat Vier, dan. Ja. Ja. We praten zo door. We gaan even voetballen. Want er is een belangrijke wedstrijd. Euroleague wedstrijd. En die is net begonnen. En die houdt kamp. Tien minuten bezig. De wedstrijd tussen PSV en FC Tjornomorec uit Odessa, Oekraïne. 0-0 de stand en voor PSV is het belangrijk dat ze niet verliezen. Want als ze niet verliezen, dus gelijk spelen of winnen, dan gaan ze door naar de volgende ronde. En dat is voor het geplaagde PSV heel erg belangrijk. Het staat nog 0-0, een beetje zenuwachtig begin van beide kanten. En al een gele kaart gezien en nu een eerste mogelijkheid voor Tjerno Moritz, Maar die bal gaat net over de spits heen en dus kan PSV nu in de aanval gaan. Het staat 0-0 na 10,5 minuut spelen bij PSV FC Tjerno Moritz. En Andy Houtkamp, dankjewel, komt terug natuurlijk als er gescoord wordt. Als er iets gebeurt op het veld, dan bent u de eerste hier aan radio, bij Radio 1 die het hoort. U mag ook reageren op deze uh, uitzending, radiokunstof.nl. Daar hebben we een gastenboek, dat is onze website dus. En u mag ook twitteren natuurlijk, hashtag radiokunsthof. Uh, en dan kunt u iets kwijt wat u wilt over Ed Spanjaard bijvoorbeeld, dirigent, muzikus. Hij heeft net vlak voor de uitzending eigenlijk zijn stembanden ingespeeld... Door, te, door aan de vleugel te gaan zitten en even lekker te spelen. Dat is altijd... Het heerlijk, hè? Ja, het is lekker, ja. ja. Ik kom net uit Enschede. Ik had vanochtend een generale van die Malersinfonie. Ja. Komen de Komende week vijf uitvoeringen. En uh, Maler neemt je, zoals elk belangrijk muziekstuk... waar je mee bezig bent, zo machtig in bezit... dat het wel prettig is om, als je thuis komt... bij de vrienden waar ik logeer, even iets anders te doen. En dan gewoon even zelf aan de vleugel Ja, te zelf zitten. aan de vleugel of lezen. Ik lees vrij veel... Uh, wat ik altijd heel prettig vind voor het slapen gaan is een moeilijke sudoku te maken. Want dat uh, bestrijkt een deel van de hersenpan, denk ik. Die zorgt dat de noten eventjes naar de achtergrond verdwijnen. En dat is heel gezond. Want er valt nog steeds ontzettend veel te denken over Maler. Ja, uh, ja. Uh, Terwijl je het stuk toch van, van, van Haven tot Goort... Uh, de, de Vijfde symfonie van Mahler kent. Ja. Uh, feitelijk praktisch mee groot geworden bent. Hè? Ja, veel denkwerk analyseren en zo. En doorspelen en kijken. Doe je van tevoren. Als je eenmaal die klank zo... om je heen hebt... Zo'n geweldig orkest van, van kleine negentig muzici. Het is een samengesteld orkest van het Nederlands Symfonieorkest en het Gelders Orkest. Ja. Wat uh, zeg ik even ook voor de luisteraars... omdat ze daar graag naartoe willen, denk ik... van 13 tot en met 20 december in, Gelder in Gelderland en Overijssel... kunnen ze daar uh, naartoe gaan. De Vijfde symfonie van Malen. Dat stuk wat eigenlijk ja, uh, iedereen... Uh, ik, ik kan me niet voorstellen dat je gevoelloos zo'n zo symfonie ondergaat. Nee. Je wordt uh, behoorlijk bij de lurven gepakt. Ja. Het, het meest magische is natuurlijk... blijft toch dat adeggetto? Ja. Het is een wonderlijk mooi stuk. Wat is dat? Wat is dat? Leg, leg mij dat nou eens uit wat daarin gebeurt. We gaan uh, het zo natuurlijk een stukje luisteren. Ja, we gaan een stukje luisteren. Nou, de, de plaats waarin het in die symfonie staat... je hebt al enorme... Uh, grootse, dramatische en treurige en uitzinnige... Erupties gehoord, dan krijg je ineens die verstilling. Ja. Een geweldig mooie melodie. Een, een, een instrumentatie van alleen strijkers met één enkele harp. Uh, dus een, een bepaalde soberheid en tegelijkertijd een. Intimiteit, het was ook een liefdesverklaring aan Alma. Ja, want laten we het even, even in, in, in het verhaal zetten. Een liefdesverklaring van Mahler aan zijn toekomstige vrouw, ja. Alma uh, ja. Uh, Schindler. Hè? Ja, en het verhaal gaat dat hij haar het manuscript stuurde van dat deel. En dat zij gezegd zou hebben, kom maar, met andere woorden... ik begrijp de schoonheid van je muzikale gedachten... en de ja. diepte van je gevoel voor mij, je bent welkom. Het ultieme liefdesbrief. ja. Maar zo klinkt het ook. Zo klinkt het ook. En wat heel interessant is van dat werk, van dat deel... Um, het is zo mooi dat het ook, behalve in films... ook bij begrafenissen wordt gebruikt en grote gebeurtenissen. Maar als het een liefdesverklaring is... Mengelberg, die zei, daar zijn woorden ook aan vast te knopen. Wie ik dich liebe, du meine sonne... En dat, dat zou erop duiden dat het daar niet zo heel erg traag gespeeld moet worden. Um, interessant is dat de dirigenten die Maler het beste kenden... Um, als persoon bedoel je? Of als, ja, als... Bruno Walter en, ja. en Willem Engelberg. Ja. Dat zijn ook de twee eerste grote dirigenten die dat deel hebben opgenomen... en die hem goed gekend hebben. En hem zelf hebben horen dirigeren. Zijn uitgerekend verreweg de snelste dingen. Ja, want hebben. dat is wat ik wou net zeggen. Ja. Eh, je begon met verstilling, ja. maar het is ook een soort vertraging bijna. Hè? Het is, nou ja, dat is natuurlijk eigenlijk ja. de vraag: hoe snel moet het gespeeld ja. worden? Want daar zit alleen al in dit stuk, daar zit minu minutenverschil in ja. in de uitvoering. Hè? Bijna, bijna één staat tot twee. Dus die, die die oude meesters die ik net even noemde, ja. doen er amper meer dan zeven minuten over. En de grote maestro's van nu, uh, Abado, Ten, Tenstedt, Heitink, rond de twaalf. En dan zijn er die het nog langzamer doen. Ja, de vraag is natuurlijk, hoe gaat het Spanja doen? Ja, ik, ik zit iets aan de... Nou, sneller wil ik niet zeggen. Want de, de, de rust, de zangerigheid, de, de diepte van het gevoel... staat buiten kijf. Maar um, de, de, de zin van de muziek... En dan bedoel ik ook de zinsbouw, de betekenis, de dramaturgie, de lijn... moet je met je oor nog kunnen volgen. En dat mag best traag en ruimtelijk zijn, maar het mag niet statisch zijn. We hebben een paar stukjes opgezocht, bekende uitvoeringen, grote uitvoeringen... en we beginnen... Of hoor jij meteen eigenlijk welke uitvoering we hebben? Dat hoor je niet meteen. Dus dan ga ik, ik ga er geen quiz van maken. Een soort ingewikkelde sudoku voor vlak voor het slapen gaan. We gaan gewoon luisteren naar Willem Mengelberg Concertgebouw Orkest. Dat is dus dat is behoorlijk op tempo. Dat is de snelste. Ja. Dat is de snelste. Even luisteren. uit van uit de vijfde van Malen... Concertgebouworkest onder leiding van Willem Mengelberg. Een klein fragmentje is dit, want we zijn bezig... met een vergelijkend ware onderzoek. Dit is trouwens wel, wel meteen te herkennen. Niet alleen door het... je, je zou nu zeggen vlotte tempo. Uh -huh. um, het, het is heel vloeiend... En het is bijna een, het is een zeer zingbaar tempo. Stel dat het mm -hmm. echt met woorden bedoeld is, zou je dat kunnen zingen. Verder herken je het. Ta -di -di -di -di. Die, de, de, de, meteen in de tweede maat van het thema. Ti -da -da, dat noem je een portamento, dat tussen die twee tonen, ta, mm -hmm. werd in die tijd. Ti -di -di. Dus er werd een vloeiende beweging gegaan. Ja, daar, ze gingen van die ene noot kropen ze naar de volgende. Je noemt het ook wel glissando. Dat is ja. tegenwoordig eigenlijk uit de mode, maar vermoedelijk hoort het bij die. Stijl. Want hoe doe jij dat? Hoe klinkt dat dan ongeveer bij jou? Nou, uh, uh, tiri tiri tiri. bij Mengelbergen is het. Tiri tiri. Ja, een beetje volgesmeerd, als het ja, ware. Maar wat ik bijvoorbeeld, wat ik hier heel, heel wat ik heel goed, heel mooi vind. Hij maakt wel die, die glijdende verbinding, maar hij speelt die maat... ...in tempo. Veel nieuwere uitvoeringen, die, die vertragen het begin. Wat maler ook noteert. En dan doen ze de volgende maat weer. Maar dat schrijft maler niet. En ik geloof ook niet dat dat de bedoeling is. En dat spreekt mij eigenlijk erg aan in deze uitvoering. Ja, dan gaan we even naar de tweede uitvoering, hetzelfde fragmentje. als amateur hoor in ieder geval dat het een stuk langzamer is. Herbert van Karian, ja. leermeester van je. Ja, ik heb hem drie, drie festivals geassisteerd. Um, je, hoort, je hoort bijna dat hij met dichte ogen dirigeert. Um, het klinkt als een droom. Mm -hmm. Dat heeft iets moois. Maar naar mijn smaak is het iets te veel... alsof je droomt hoe heerlijk je het zelf vindt. Een beetje esoterisch, vind je dit? Nee, esoterisch. Een, een, uh... Ik bedoel, je, je kan ontzettend genieten van als mensen... mooi voor je spelen, mooi met je spelen. Maar het is ook een boodschap. Een, een, je meldt iets, je deelt iets... een liefdegevoel met een ander. En dat uh, is, is, het is... Het is voor mij een, een iets te achteroverleunend. Ja. Uh, en verder... Um, dat, dat die maat waar ik het net over had. Ta -di <coughs> Sorry. De puls van het deel is dit: ta -di Da, ti. -di dus ti. Twee van die noten op één. Ja. beweging van de dirigent. Maar bij deze uitvoering heb je het idee dat de puls is... Da, ja. die, die. Maar hoe kan dat dan? dan? Heeft F. Von Karian dat dan niet goed gelezen? Jawel, hij heeft het heel goed gelezen, denk ik. De veel veel uh, grote collega's van hem doen het ook zo. Ik kan hem het is ook een opvatting in... dus. Het is een opvatting. Kijk, het stuk is zo wonderschoon... Uh, dat, uh, ja, je, hebt, je, het is, je krijgt bijna het gevoel... als ik nou eenmaal in de Middellandse Zee aan het zwemmen ben... en ik heb een mooi luchtbed... Um, dan wil ik daar ook van... dan wil ik daar lekker blijven dobberen. Ja. En dan hoef ik niet zo nodig een, een, een novelle van Thomas Mann... geef mij maar iets moois uit de boeketreeks. Nou, dan gaan we nu Music for the Millions doen. Ben ik even gelukkig. Ja, dat gaan we nu krijgen. Let op. del dell'Accademia di Santa Cecilia. Ja, in Sicilia, dat is Rome. Ja, Franco Manino. Dit is de filmmuziek. Ja. Maar, Death in Venice. Hoe vind je dit? Ja, mooi. Uh, mensen hebben gelijk dat ze daar zo verzot op zijn geraakt. En het... Het, het heeft echt dit, dit ook, deze, deze vijfde vermalen, met name dit stuk, uh, dit deel, uh, echt heel populair gemaakt. Ja. Hè? Wat deed, gebeurde dat bij jou ook eigenlijk, toen je die film zag? Um, het gekke is dat ik als, als, als opgroeiend kind, er was heel veel muziek bij ons thuis... we hadden eigenlijk geen plaat van Maler. Hoewel oma Spanjaard, die had Maler zelf gehoord en gezien in het Concertgebouw. Live. Ja, in de, uh, Maler heeft geloof ik in Amsterdam het Concertgebouw voor het eerst in 1903 gedirigeerd. Hij had wel een vrij innige band met het Concertgebouw. Ja. Mengelberg was de eerste, en het, het eerste belangrijke, niet-Duits-sprekende orkest... die een grote band met malen creëerde. Hij was bevriend met de componist. Diepenbrok was veel in Amsterdam. Ja. Mengelberg was de eerste die Gent in 1920 alle symfonieën uitvoerde. Dus oma Lili, die zat in de zaal... en die kon nog heel mooi het symfonische leven dat is dat laatste, de vierde de symfonie, ja. intoneren... En nu vind ik het jammer, ze leeft natuurlijk al lang niet meer... dat ik er niet nog wat preciezer heb uitgehoord over haar ervaring. Je had toen misschien niet zoveel belangstelling voor Mahler. Of... Ik kende Mahler nog niet zo goed eigenlijk, nee. Nee, nee want nee. dat was niet de muziek van, van thuis. Ik, nee, we hadden niet één plaat van Mahler. Maar van Mozart. Ja, Bach, Mozart, Beethoven, Ravel, Debussy... Uh, Bartok. Geen. Vrij veel Bartok. Ik vermoed geen Waakner. Pijper, maar geen is... Waakner, nee. nee. Dat oh. kwam er niet in. Geen Waakner, Nee, nee. nee. Wij spraken met Bas van Putten, hij is schrijver, hij is Nou, je kent hem. Hij is trouwens bezig met de biografie. Daar legt hij nu de laatste hand aan uh, van Peter Schat. Oh, ja. uh, en hij zei een interessante vraag aan uh, het Spanjaard zou zijn... hoe zou een ontmoeting tussen hem en Maler geweest zijn? En hij vraagt zich dat af omdat hij zegt... Maler met zijn hyperbolisch bewustzijn, zijn sterk religieuze muziek... hoewel hij zei niet in God te geloven, hij was zijn eigen God. Maar er liggen misschien wel raakvlakken in zijn kijk op de muziek... In zijn geloof in muziek. En dan doel ik dus niet op het feit dat ze beide de Joods zijn. Ja, interessante gedachte. Er is een, een leuke flart overgeleverd... van een ontmoeting van Malen met Sibelius. Ja. Een grote Finse tijdgenoot. En ook belangrijke symfonicus. En Sibelius zegt... Ik, ik, heb de, ik heb het niet letterlijk paraat. Hij zegt, het gaat om de structuur. Het gaat om de muzikale logica. In een symfonie. Nee, zegt Maler. Het gaat om het leven zelf. Alles moet in een symfonie zitten. En uh, waar je mee geconfronteerd wordt als uitvoerder, dat Maler sprengt, om een Duits woord te gebruiken, eigenlijk de, de structuur, de voegen van een gewone symfonie tussen aanhalingstekens. Nou, mm. eigenlijk is geen één meesterlijke symfonie, of het nou. Haydn of, of, of Brahms is, is gewoon. Alle symfonieën van de meesters zijn bijzonder. maar ik, Met sprengen bedoel ik uh, dat, dat het buiten zijn oevers gaat. En malen die zoveel buitenmuzikale inspiratie... en parodie en dieptes en vergezichten wist te incorporeren... in zijn muziek, die gaat daarin heel, heel ver... Um, Maler was uh, atletisch, tenger, klein van stuk. Hij, hij had een hobbelige uh, uh, pas. Ik geloof dat hij, ik weet niet meer precies, hij, hij, hij was dol op wandelen tot hij niet meer mocht vanwege zijn ernstige hartconditie ja. toen hij eind veertig was. Um, hij, hij had een hele gekke uh, gang uh, manier van lopen. En hij was berucht, befaamd en, en geniaal... als uh, directeur van de Weense Opera. Weg met de slamperij. Ja. Slamperij betekent uh, routine op zijn slechtst. Ja. Uh, hij was heel precies. Hij deed de klak weg. He, dus mensen die betaald worden precies, om, om, om zanger X... van extra applaus te voorzien. Ja. Um, maar tegelijkertijd, en dat fascineert me wel heel erg aan hem... het was niet iemand... Zoals bijvoorbeeld zijn grote tijdgenoot uh, Toscanini. Uh, die, als je naar Toscanini luistert... want er zijn gelukkig heel veel geluidsopnames van... Uh, ook ongelooflijk met precisie... en met, met heldere scherpte bezig was. Mahler, uh, denk ik, was ook een groot improvisator... in de zin van dat een uitvoering zeker nooit twee keer hetzelfde was. Nee, dat is dan toch het leven zelf waar hij het ja. dan over had. En hij zei tegen de, de grote jongere dirigenten... waar hij zich uh, nauw betrokken bij voelde... Bruno Walter en Otto Klemperen bijvoorbeeld... ga na mijn dood door met verbeteringen aan te brengen. Doe zoals je het voelt. Nou goed, dat zegt hij natuurlijk alleen tegen mensen... Uh, waar hij een enorm vertrouwen ja. in had. En het ja. wonderlijke is... ik ben... Uh, uh, van de huidige generatie die in principe alles doet wat in de partituur staat. En ik heb, grappig genoeg, gisteren en eergisteren bij mijn orkestrepetities twee hele kleine retouches aangebracht. Waarvan ik... En dan zeg ik tegen het orkest... Ik wil het heel graag dat jullie dit proberen. Schrijf het nog niet in. We repeteren iets. En als ik merk dat het merkbaar beter werkt... in de zin zoals ik bijna zeker ben dat Maler het... Heeft willen laten klinken, ja. dan doe ik het zo. Daar gaan we zo even over doorpraten. Er zijn files in het land. AMVV verkeersinformatie: er staan nog twee files op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... voor Afrit Everdingen, Twee kilometer na een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. Bij Rotterdam op de A20 richting Hoek van Holland, voor Knoop het Kleinpolderplein, drie kilometer. Er staan een vrachtwagen stil, de rechterrijstrook is dicht. NTR, speciaal voor iedereen. In, in Kunststof praat ik vandaag hier op Radio 1 met Ed Spanjaard. Hij is muzikus, hij is dirigent. U kent hem vooral als dirigent, maar hij kan ook prachtig piano spelen. Um, en hij, hij is bezig met Malen, de vijfde van Malen. Die gaat de komende tijd te, te genieten zijn in, in Gelderland en in Overijssel. Uh, een, een hele serie concerten, Gelders Orkest en... hoe um, moet ik het even heel goed zeggen, het Nederlands Symfonieorkest samen... Uh, en, en net vertelde je, Ed, hoe je een hele kleine. waarmee je volgens mij wilde zeggen van. Ik, ik, ik, breek, ik breek uit. Maler heeft me als het ware aangezet om. om toch de randen van Maler ook op, uh, op te zoeken. Ja, ik zei net dat ik uh, twee, twee hele kleine uh, retouches, retouches heb aangebracht. Ja. Maar uh, onhoorbaar voor de. zelfs de geoefende luisteraar. Alleen uh, dat Maler iets. Net ietsje moeilijker maakt in praktische zin dan gunstig is om zijn klank zo goed mogelijk over te brengen. Dat, is, dat klinkt heel theoretisch. Ik kan het nu niet laten horen, want ik heb het orkest niet bij maar de hand. Maar moet je iets overwinnen om, om zoiets te zeggen eigenlijk? Of is er een moment vatten dan binnen dat je denkt, ja maar nu ga ik... Nee, weet je wat heel, heel fascinerend is? Die vijfde symfonie die we nu doen, uh, die is, ik geloof dat die af was in 1903. En tot het eind van zijn leven, in 1911, heeft Mahler herhaaldelijk uh, dingen veranderd. En veel veranderd. Uh -huh. In de instrumentatie, uh -huh. in de dynamiek, dus, dus de sterktegraden. En het is ongelooflijk leuk om te zien hoe hij daarmee bezig was. En ik zou uh, willen zeggen dat wat die kleine dingen die ik dan heb gedaan... hoop ik en meen ik, liggen in het verlengde daarvan, maar op een zeer bescheiden schaal. Ja, maar daar, daarin leef je met een, met een zekerheid. Ik bedoel, dat voelt voor jou als een zekerheid. Ja. Ja. Je, hebt, uh, je hebt samen met uh, die fantastische bariton uh, Maarten Koningsberger... heb je Knaben Wunderhorn gedaan. Uh, overigens ook een ernstig bejubeld project is dat uh, geweest. Uh, en we gaan even luisteren daarna, want daar horen we jou op de piano. Ja. Is dat trouwens uh, fijn om eens een keer af en toe van die bok af te Heerlijk. gaan? Heerlijk. En dan gewoon muziek, ja. muzikus onder de muzici te zijn. Ja, ik vind het heel fijn. Um, ik, uh, <kalk> ik vind het eigenlijk heel leuk om piano te spelen. Ik, trouwens, over uh, zes weken uh, doe ik een concert met... Het, ik zit nog in een pianotrio. Ja. Met niemand minder dan Emmy Verheij. Ja. Dat is een, een feest. We, we, we hebben niet zo vaak repetities. En mijn broer Lodewijk is een zeer goede cellist, Hoewel hij zijn brood verdient als bacterioloog in een groot ziekenhuis. En we hebben een concert in Noord-Holland op 1 februari, zaterdagavond. Er gaat geen maler, die heeft geen pianotrio geschreven... maar daar, daar heb ik wel reuze veel zin in. Ja, en ook omdat het, omdat het je waarschijnlijk even trekt... uit die positie van dirigent, ja, van absoluut. de maestro op de bok. Ja, absoluut. En het feit dat je zelf uh, genieten kan... van de, de noodzaak om mooie en coherente klanken te produceren en ze niet alleen maar af te dwingen. Ja, ja. We gaan even luisteren. Desknaam Wunderhorn en we dachten... nou ja, je had het net al over grootmoeder. Dat ging niet over das Ierisch leven, Maar daar gaan we wel naar luisteren. Het aardse leven. Serbe, warten nur, mein liebes <laughs> Morgen Und das das Dat is een koningsberger, bariton, dat is Kraben, Wunderhorn. Daar komt dit uit, dat is Ierdische leven. Uh, het Spanjaard, die hoorde u hier op de piano. Hij is ook dirigent, vooral bekend vanwege het dirigeren. Maar hij kan dus zeer verdienstelijk piano spelen. Wat ook wel trouwens erg handig is als je dirigent bent natuurlijk. Het uh, <lacht> <lacht> lijkt mij een voorwaarde. <lacht> lijkt mij een voorwaarde. <lacht> mij een voorwaarde. Um, we hadden het net een beetje over, over het, de, de, de pret van uh, zelf spelen... En, en optreden ook. En we spraken met Siewert Verster, directeur van het orkest van de 18e eeuw, uh, waar u voor heeft gestaan onlangs nog. Dat was, ja, officieel heet dat dan een invalbeurt, maar dat. Dat, dat was het misschien wel helemaal niet, maar goed, daar gaan we het zo wel over hebben. Maar hij vertelde ons in dit verband het volgende. Hij zei, Ed Spanjaard onderbreekt de repetities vaak... en regelmatig vertelt hij dan een persoonlijk verhaal. Hij vertelde bij zo'n onderbreking dat hij als dirigent vaak het gevoel heeft... dat hij op een onbewoond eiland zit. Hij staat daar dan te zwaaien met zijn hemd, maar niemand ziet het. Dat is de eenzaamheid van de dirigent. Na de COSI hebben wij tegen hem gezegd... Ed, je krijgt van ons een onbewoond eiland maar daar vliegt een heel klein vliegtuigje van het orkest van de 18e eeuw rond. En als je wuift, komen we naar je toe. Ja, dat is mooi. Dat was een mooi aanbod, maar de eenzaamheid van een dirigent. Ja, nou, uh, ik, dat, dat gevoel ken ik. Kijk, voordat je begint te repeteren, ben je altijd weer in twijfel... gaat het wat worden dit keer. Dat is maar goed ook, want uh, de opties die je hebt om een interpretatie geldig te doen zijn, zijn zo waanzinnig uitgebreid. Uh -huh. Ik geloof niet dat het goed is dat je al weken van tevoren precies weet... dat het maar op één manier zou goed moeten kunnen. Dat is niet zo. Je moet openstaan, je moet kwetsbaar zijn, je moet overtuigend zijn... je moet vakmanschap hebben, je moet dwingend zijn... je moet persoonlijk zijn, je moet gevoelig zijn... Dat maakt de dirigenten fascinerend. Het heeft heel veel facetten. En uh, ik ken het uh, onbewonen eilandgevoel. Maar ik moet ook zeggen dat met de muzici met wie ik nu malig speel... is dat gevoel totaal niet aanwezig. Dat is natuurlijk ook een groot verschil. Want bij, die, bij dat orkest van de 18e eeuw dan kom je, vlieg je eigenlijk in... op een orkest wat natuurlijk Frans Brugge altijd voor zich heeft. Uh, het grootste deel van de tijd althans. Dus dan ben je een, een soort vreemde eend in de bijt of, uh... Voelt dat nee, dan zo? Nee, helemaal niet. Dat ligt heel erg ook aan het orkest. Kijk, een orkest heeft... Je kan eigenlijk zeggen dat een orkest een persoonlijkheid heeft. Een manier van spelen. De wijze waarop ze zich openstellen. Uh, nieuwsgierigheid, flexibiliteit. Uh, intelligentie. Maar Siewert Verster, de directeur ja? van het orkest van de 18e eeuw... zei tegen ons letterlijk... eigenlijk is het orkest van de 18e eeuw... een vrij autistisch... Orkest. We zijn heel erg gericht op onszelf. In, in zichzelf gekeerd. Uh, en heel erg gewend aan Frans Brugge. Ja. Um, ja uh, dan moet je dan toch ergens doorheen breken? Ik vind ze niet autistisch. Ik vind wel, ik zou het iets anders willen formuleren. Het is een orkest wat een ongelooflijk sterke identiteit heeft. en daar trots op is. Mm. Maar dat, is, dat vind ik iets anders. Eigen dus. Uh, heel eigen. Ja, en ik bedoel, dat, dat, dat het, het, het genot daarvan als gast, want ik was dus een gast, is dat je iets aangereikt krijgt wat een, wat een grote rijkdom vertoont. En met die schatkamer moet je natuurlijk wel uh, uit de voeten kunnen. Uh, uh, je, het mag je niet intimideren oh. en je moet ook in, in uh, wisselwerking hun wat aan te bieden hebben. En wat was het dat dat zo wonderwel lukte toen je afgelopen oktober uh, voor dat orkest stond koos je van toe te doen Mozart uh, omdat Frans Brugge ook op doktersadvies gewoon niet meer op de bok moest gaan staan. Ja, wat trouwens geweldig was, voordat ik die vraag beantwoord, dat Frans Brugge niet alleen bij een repetitie een hele middag in de, in de kerk is komen luisteren maar bij de eerste uitvoering in de Doel in Rotterdam is hij met rolstoelen al daar Gaan luisteren. Heeft veel tijd bij mij in de solistenkamer doorgebracht. En het was echt voelde eigenlijk als, niet alleen als een, ja, als een grote collegiale vriendschap. Een ja, ja. Heel, mooi, heel mooi iets was dat voor mij. Want ja. ik, heb een, ik heb Frans ongelooflijk hoog zitten. En is een heel die... belangrijk iets, denk ik. Ja, het is een heel belangrijk iets. Maar waarom het zo klikte... een van de redenen is dat Così van Toeten... een lievelingswerk van mij is... wat ik verschillende malen eerder heb gedirigeerd... hoewel dat betrekkelijk lang geleden is. Onder andere in Engeland, in Gleinderborn. Um, destijds assistent van Hiting. Ja. En ik heb wat, wat ook heel goed werkte... we hadden een vrij korte repetitieperiode. Het, was, het moest intens zijn. Um, en dat kan soms ook een voordeel zijn... Dat je meteen wil, ook mede door de... de dat je gedwongen bent om, om tot de kern te komen. Uh -huh. Dus je kan niet eerst eens alles drie keer doorspelen... en meteen werkelijk uh, ook, ook open zijn. Van je hart geen moordkuil maken. Je, je, je gevoelens, je visie, je wensen op tafel leggen. En wat ook hielp, dat de zangers die trouwens eminent waren... Uh, hebben met hun solo dus de aria's en de duetten... allemaal met mij... Op het hammerklavier zitten repeteren. Ja. in de week voordat het orkest er kwam. Dus er was tussen de zangers en mij ook een grote samenhang, zou je kunnen zeggen. En, en ja, je zei het zelf eigenlijk al, maar uh, mensen om je heen zeggen het ook: hij is een Mozart-beest. Een Mozart-beest. Ja, ze zeggen niet: Ed Spanjaard is een, is een Maler-beest. Ze zeggen ook niet: Ed Spanjaard is een Wagner-beest. Nee? Nee, heb ik niet gehoord althans. No. Ik vind vind het... je jezelf wel een Wagner-beest? Ja, ik ben absoluut een Wagner-beest. Vind je dat niet eigenlijk een beetje raar... dat je thuis nooit Wagner luistert... omdat dat dan misschien ook wel enige... beetje, beetje besmette muziek was... en dat je dan ja, maar toch je... gewoon hier zit te zeggen tegen mij... Dat nee, nee, is... nee, nee, nee, het is, het is juist... Uh, ik bedoel, alles wat... Kijk, Wagner was allerminst verboden bij ons thuis... maar... Het was zo niet. Misschien niet geliefd dus, vanwege de muziek? Nee, niet, eigenlijk niet. Het is natuurlijk de, de, de, de connotatie van, de, van het de driterij. Ja. He? Dat, dat is heel, heel logisch. En eigenlijk hadden mijn ouders... omdat ze de muziek zo slecht kenden van Waak... Dan hadden er ook amper een muzikaal oordeel over. En het werd allerminst verboden. Ik had een hele muzikale scheikunde op het gymnasium. En die nam mij mee naar onze hele klas. mee naar En ik vond het fantastisch. En je moet ook niet vergeten dat wat je in je jeugd... Ik, ik had een zeer muzikaal thuis. Uh, wat je daarna zelf ontdekt is misschien nog wel extra... Prikkelend. Maar misschien moet je daarvoor ergens overheen stappen. Nee, om ik maar hoef wat er nergens nee? overheen te stappen. Nee, omdat je toch gewoon een, een kind van vrij vlak na de oorlog bent 1948. Ja. Ja. Uh, dus niet echt grootgebracht met, uh, met Wagner. Maar goed, misschien ben jij wel een wagner -beest dus. Ik ben zeker een wagner -beest. En een Mozart-beest. En een Mozart-beest. En ik ben ook een Debussy-beest. Oh. Ben je, een een je, je bent een malenbeest. Je bent een muziekbeest. Ja, je kan van mij. Je kan het hele artis met mij vullen. Dat ja, is hier op de hoek. En ik... Uh, ik zal je aanmelden. Ik, uh, <laughs> uh, ja, ik, uh, ik bedoel, soms ben je een vos, soms ben je een olifant. Nee, maar luister, er zijn natuurlijk wel componisten waarvan je zegt... nou, als ze Spanje daarvoor gaan bellen, dan zegt hij toch heel vriendelijk bedankt. Nou, Het is grappig dat je dat zegt, maar ik heb vorig jaar notabene in Dallas... voor het eerst van mijn leven de vierjarige tijden van Vivaldi gedirigeerd. Okay. Wat je niet met mij nee. associeert. Nee, niet per se. Um, dat vond ik eigenlijk een groot genoegen. M mij is gevraagd of ik volgend jaar kerst in uh, uh, Bozaar, beroemde zaal in Brussel... de Messiah van Hendel willen dirigeren. Ook helemaal niet voor de hand liggen. Nee, dus, dus ik, ik, oh, ik, ik denk dat de dierentuin uh, aan uitbreiding toe is. Hendelbeest <laughs> wordt hij ook nog. Help. Maar wat je vooral bent is een nieuw ensemblebeest natuurlijk. Ja. En dat ja. heeft heel lang de, de toon bepaald. Ja. Het nieuwe ensemble is, is meer dan 30 jaar in je leven. Uh, het nieuwe ensemble is in 2012 ernstig bedreigd uh, geweest. Enorme subsidie in moeten leveren. Mensen moesten ontslagen wo worden. Uh, uh, kantoren weg, noem maar op. Diepe, diepe ellende. Maar het, het heeft het wel overleefd. Ja. Wat betekent dat voor jou? Het is eigenlijk een, een, een triomf. Het is ook heel emotioneel. We hadden drie weken geleden, als ik het goed zeg... een concert in Muziekgebouw aan het IJ. Waarin we het grote werk was L'histoire du soldat van Stravinsky. Ja. En voor de pauze speelden we twee stukken... die tot ons eerste componistenkapitaal behoorden. Werken die in het begin van het Nieuwe Ensemble zijn gemaakt. Onder andere van Tristan Keurs en Theo Louvendi. Nog steeds een sprankelend stuk. Volgens mij hebben we dat een stuk van, van oh. Louvendi bij de hand. Venus en Adonis van Theo Louvendi. Uh, in 1981 speciaal voor het debuutconcert van het nieuw ensemble gecomponeerd. Ongelooflijk. Weer opnieuw uh, gedaan. We gaan even, we gaan even, we gaan even, gaan we luisteren. Oh, we gaan eerst even, oh ja, dat, dat gaat gewoon allemaal in een moeiteloze beweging. We gaan heel even horen hoe het zit met die wedstrijd. En die houtkamp. Ja, is PSV rust. Odessa, ja Tis precies. 0-0, en uh, daar is eigenlijk alles mee gezegd, dus laten we het daarmee bij, bijhouden. Een paar kansjes voor PSV, één grote kans voor Odessa, en voor de rest is het een matige vertoning: 0-0 bij PSV Odessa. Nou, dat is, dat is niet zo vrij. 0-0, er gebeurt niet zo heel veel blijkbaar. We gaan luisteren naar Nieuw Ensemble. Ik kondigde het al aan onder leiding van Ed Spanjaard. Nieuw Ensemble heeft zwaar weer gekend de afgelopen jaren. Heeft dat overleefd met sponsoren, denk ik? Of, of, of... Nee, uh, alleen de gemeente Amsterdam doet nog een kleine duit in het zakje. Waar we dankbaar mee zijn. Maar het betekent dat we nog minder dan een kwart kunnen doen van wat we vroeger deden. En, en waar komt dan. Als ik mag vragen de rest van het geld vandaan. Of dit is, is het? Dit is de dat bron. Is dat is dit het. is de bron. En het muziekgebouw in het Ei is ons zeer welgezind. Wat ook een heerlijke plek is om te spelen. Ja. En dat is het meeste wat we doen kunnen. Laten we even naar Louvendi luisteren. Het is een mooi moment, wou ik zeggen. Venus en Adonis van Theo Louvendi. In 1981 speciaal. Destijds voor het debuutconcert van het nieuwe ensemble gecomponeerd. Nieuw ensemble bestaat nog, meer, eh, eh, nog steeds. Gelukkig, meer dan 30 jaar. Dus al eh, onder leiding van Ed Spanjaard. Die onze gast hier vandaag in, eh, in kunststof is. En die binnenkort voor het Nederlands Symfonieorkest en het Gelders Orkest. Dat dus een samengevoegd orkest en de vijfde van Maler gaat dirigeren. En dat vindt plaats van 13 tot en met 20 december in Gelderland en Overijssel. Wordt natuurlijk een heel bijzonder concert. We hebben het al heel uitvoerig over gehad. Ik, ik wou nog eigenlijk even... Want we begrepen dat je over tien dagen 65 wordt. Ja. Maar er hoort helemaal geen pensioen toch bij een dirigent? Nee, bij een dirigent hoort geen pensioen. Ja. <coughs> Sommige momenten in het leven... Denk je dat er sprake is van een grote stap of een sprong? Dat je in een rivier over moet of naar een ander continent. Maar in dit, ik heb nu het gevoel dat ik een heel klein slootje over kan, waar bovendien nog een goed begaanbare loopplank over ligt? Oh, niet eens polstok hoog springen? Nee, niks ervan. En trouwens, even aanvullend worden, net het nieuwe ensemble. Gelukkig zijn we ook aan het samenwerken met opera Triomfo. En we doen een hele bijzondere opera van Benjamin Britten. Owen Wingrave. Ja. Over een, een, een jongen uit een uh, chique familie in Engeland. Eind 19e eeuw. Die een militaire carrière wacht. En hij zegt op een gegeven moment. Ik vertik het. Ik ja. wil mijn leven daar niet. Ik wil niet uh, dat mijn verloofde straks ook weduwe is. En... Hij krijgt ontzettend veel tegenstand. Het loopt slecht af, maar het is een hele bijzondere opera. En op 11 januari, 11-1, ja. want komend jaar spelen we in de Stad Schouwburg in Amsterdam. Ja, en in Carré wordt dan een stukje verderop, aan het eind van de zomer... waarschijnlijk Cosi van Toeten, uh, Mozart uitgevoerd... door het Orkest van de 18e eeuw met jou daarvoor... Uh, uh, gedaan. Nou ja, kortom, het wordt een heel druk... ja, je zegt, ik, ik maak een... ik word 65, ik, het is, het, het, ik ga over een plank, over, over een klein slootje. Soms heb je het gevoel dat er grote uh, dingen in het leven gebeuren, nu niet. Wat is, wat, wat is de afgelopen tijd dan zo'n zo wel groot belangrijk moment geweest? Een groot moment, natuurlijk, is geweest de, de, de, de, de, de muziekpolitieke plannen van de regering. In zekere zin minder voor mij persoonlijk. Hoewel, nou. ik had net die vier grote waakners gedaan met de Reisopera. De Reisopera wordt. De ring heb je gedaan toch? Ongeveer ja, ja. de nek omgedraaid. Het Limburgs Orkest bestaat niet meer zelfstandig. Is opgegaan in de Philharmonie Zuid-Nederland. Dus overal waar jij mee te maken had, ja. werd het geld eruit getrokken. Ja, ja ik denk dat uh, meneer Zijlstra een persoonlijk appeltje met mij wilde schillen. Is dat echt zo? Nee, ik denk het niet. Maar... Ik dacht altijd dat je wel een warme relatie bijvoorbeeld met het Koningshuis had. Dan had je dat misschien nog in kunnen zetten. Uh, nou. Heeft niet geholpen? Nee. Oh, ook al niet. Ik heb het ook niet geprobeerd. Nee. Oké, okay. ja, dat scheelt ja. dan wel enorm natuurlijk. Maar, dus dat heeft jou enorm geraakt. In, ja. in zakelijk opzicht vanzelfsprekend. Ja, maar dat vind ik niet eens zo belangrijk. Maar in emotioneel opzicht. Ja, omdat heel veel muzici met wie ik bijvoorbeeld... het koor van de Nationale Reisopera... Bijvoorbeeld mijn mensen uit het Nieuwe Ensemble... die, die tientallen... We, we, we, konden, we zijn vaak in het buitenland geweldige dingen gedaan. En dat kon allemaal niet meer? En nee, de, de zakelijke leider is uh, ontslagen. Een uh, aantal muzici die niet toevallig... ook nog mooie conservatoriumbanen hebben... of ergens in een prachtig orkest zitten... Die staan min of meer op straat. En, dat... en wat, wat, wat zei dat jou dan? Behalve dus, dus deze feitelijkheden. Ik bedoel, op wat voor manier raakte dat jou? Omdat je gebonden was aan die mensen? Of, ja, omdat of voelde je het... je afgewezen, ontkend? Of? Ik voel me niet afgewezen. Maar ik vind het een... Uh, uh, het is een vorm van... Uh, uh, ja, het is toch een moed, moedwillige verarming, vind ik. En... Uh, het, het levert voor een aantal hele goede muzici ook gewoon minder, minder werk op. Het perspectief voor de mensen waar je voor inzet om op te leiden is slechter. Maar raakt het jou ook in jou? Uh, want je hebt natuurlijk waanzinnig veel werk altijd. Je hebt altijd meer werk dan je aankunt. Ja, nou, het is nu iets minder dan het wel eens geweest is. Ik heb, ik heb bijvoorbeeld dit jaar, ik ben in, waar ben ik geweest? Ik ben in. Festival van Vlaanderen geweest. Ik ben in Polen geweest. Ik ben in uh, Duitsland geweest. Ik ga binnenkort naar Oostenrijk. Mm -hmm. Eigenlijk misschien ja, iets meer buitenland op het ogenblik. Dan Nederland. Ja. Heb je het idee, want die indruk krijg je wel... als je nu kijkt naar de afgelopen jaren... dat de wind weer behoorlijk in je rug uh, komt... Je, je staat toch op hele belangrijke, prominente plekken te dirigeren nu? Ja, Dat mijn... deed je altijd al wel, hoor. Maar ik bedoel, gewoon, ja. nu is het echt... Het, mijn... lijkt, het lijkt oogsten, nu. Ja, weet je, mijn, mijn loopbaan is, is al, altijd ook gesierd geweest... door onvoorziene mooie gebeurtenissen. Bijvoorbeeld die koersie van Toeten met het orkest van de ja. 18e eeuw. Um, als je mij, ik bedoel ook dingen waarvan ik nooit zou hebben... Bedoel je, natuurlijk, je, je droomt. Maar ik, ik, ik zou nooit gedroomd hebben dat dat op mijn pad zou komen. Dan komt het op je pad en dan is het ook nog meteen een, een juweel... Ja. in de kroon die ergens uh, in de lucht zweeft. Ja. ja, nou echt iedereen die was daar... ik heb het helaas niet, uh, niet mogen meemaken... maar waanzinnig enthousiast over over uh, het Mozart-beest uh, Ed Spanjaard... die uh, voor het Orkest van de 18e eeuw staat. Jij uh, gaat nu werken aan je tegel, mag ik hopen? Ja. Want we hebben nog één minuut in deze uitzending. Ja. ja, weet je, een heel klein voorval vertellen. Deze week... Eén minuut. Deze week komt Bernard van Beurden, 80. Ja. Mijn aller, allereerste concert, wat ik zelf mocht dirigeren moesten we een stuk hebben met fluit solo en een gymnasiumorkest. Ik zie Bernard van Beurden zijn hond uitlaten, Weteringsplantsoen, 35 jaar geleden, jaar geleden, 45 jaar ligt stap van mijn fiets. Meneer van Beurden, ik ben die en die. Zou we misschien een stuk willen maken? En wat doet hij Goeiert? Hij componeert een stuk voor het gymnasiumorkest met fluit solo, Opgedragen aan Ank, dat was de fluitiste, en Ed... En daar wil ik hem even voor bedanken. Je nou, mag, mag ook iets voor Van Beurden op, op de tegel zetten. Hè? Okay, dat goed. kan ook hoor, bij ons. We zijn heel vrijdenkend hierin. Zometeen na acht uur twee dingen. Maar Geet Rijntjes gaat dan praten met René Gude. Dat is, de, dat is de, de, de, ik wou zeggen, de landsfilosoof. Maar het is wel de denker des vaderlands. Dat kun je dus ook gewoon worden. Zometeen na acht uur. En hoe is het hem voor, persoonlijk vergaan in dit jaar? Ga je, wat ga je er nou opzetten? Ja, we hebben ook nog maar twee seconden. Maar iets voor Van Beurden. Dan, toch? Meneer Spanjaard. Dit was aflevering 2745, 5 vijfde... door het Nederlands Symfonieorkest en het Geldersorkest Orkest. Vanaf morgen vijf keer in een concerthuis ten oosten van de IJssel. Wij zijn er maandag weer. Ja, ik wens u alvast een prettig weekend. En tot dan. Radio 1. Nee. Kenstof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. 10 jaar Casa Luna. Dat wordt gevierd met vijf feestelijke uitzendingen. Morgen vanaf middernacht met Van Jumos. En ik praat twee uur lang met mijn drie favoriete gasten van de afgelopen tien jaar. Bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap Evelien Tonkes... architect Thomas Rauw en organisatiepsycholoog Kilian Wauw. We pakken een vel papier en schrijven aan een nieuw Nederland. 10 jaar Casa Luna. Morgen nacht vanaf 12 uur op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.